Het is vrijdag 3 november. Dit is de Batavieren podcast. Dag luisteraars, we zitten hier bij het CIDI vandaag in, uh, in Den Haag. We hebben vandaag hebben we een ontzettend interessante gast, hebben we vandaag, Paul van der Bas. Paul van der Bas uh, weet alles en echt ontzettend veel over Israël. Uh, en we gaan het vandaag ook hebben, ook eigenlijk ook over, de, over de situatie, ook, uh, ook op dit moment ook in, uh, in Israël. En ook om daar ook wat meer context ook over te geven, ook omdat we op dit moment uh, nog steeds ook zien dat het ontzettend actueel is. Kijk bekijk bijvoorbeeld maar de afgelopen dagen ook in de media. Uh, bijvoorbeeld ook de, de ophef natuurlijk ook om Trent Anne Frank. En ook met, met uh, zowel ook de, de voorstelling als ook natuurlijk ook met de trein ook van Deutsche Bahn. Maar ook uh, daarom natuurlijk ook de, uh, de benoeming natuurlijk ook van, van Sigrid Kaag... die natuurlijk een heleboel uh, boze tong natuurlijk ook in den, uh, ook, uh, ook hier en daar natuurlijk ook losmaakte. En uh, ook om in ieder geval ook daarover wat meer context ook bij te geven... dan ook alleen maar van die wat snelle snippets... die je misschien ook op het journal hoort of, of, of waar of dan ja. ook... Uh, heb ik, uh, ik hier bij in ieder geval Paul van der Was. Paul, voor de luisteraars die jou niet kennen... Uh, uh, zou je even kunnen introduceren ja dankjewel Wim uh, nou, ik ben Paul van der Bas, uh, 25 jaar ik werk uh, als stafmedewerker bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI in Den Haag uh, CIDI uh, zet zich in um, voor uh, eerlijke informatievoorziening over Israël uh, en zet zich ook in tegen antisemitisme dus dat zijn eigenlijk twee mm -hmm. uh, takken die uh, deze organisatie heeft nou, informatievoorziening uh, wat is dat dan Sidi uh, organiseert uh, lezingen, symposia. Hm. Uh, elk jaar een, een collegereeks van elf uh, lessen over verschillende thema's... ...omtrent het Israël-Palestijnse conflict. Sidi uh, organiseert ook reizen naar Israël uh, hm. voor, voor journalisten, uh, politici, et cetera. Dus um, op die manier hopen we toch een wat, uh, wat meer op feiten gebaseerd debat uh, uh, te stimuleren. Uh, het is helemaal niet erg om een discussie te hm. hebben over Israël... Um, en het is een palestijnse conflict maar het is natuurlijk wel belangrijk dat zo'n discussie op feiten is gebaseerd en op kennis en niet op uh, drogredenen of uh, vooroordelen uh, dus dat is in het tekort waar, uh, waar deze organisatie voor staat want zijn, uh, zijn er volgens heel veel vooroordelen op dit moment ook in het debat? Uh, ja ik denk dat er heel veel misvattingen zijn over uh, over Israël yep. uh, wat vooral opvalt is dat er toch vaak ja, ...met een andere maat lijkt te worden gemeten... Uh, ...voor Israël... Mm -hmm. uh, dan, voor, uh, ...dan voor de rest van de wereld. Um, hè, was er was vorig jaar een discussie... ...over de labeling van producten... ...uit de, de west jordaanover oever mm -hmm. uh, Die producten die uh, hebben nu... Uh, ...het label uh, is Elise. Nou ja, Dat uh, moest niet kunnen... ...volgens uh, de EU en volgens ook... Uh, uh, ...verschillende partijen in, in Nederland. Want die producten die kwamen... ...van de west kordaan oever ...dat mm -hmm. uh, is geen officieel Elise-gebied... Dus moesten die producten een ander label krijgen. Nou, vervolgens hè, heeft Ante van de VVD een motie ingediend uh, om producten dan... Hè, die, hè, die motie mm -hmm. zei van, nou, ja. prima om die producten zo uh, te, te labelen... maar label dan ook producten uit de west Sahara die hè, ja. bezet wordt door Marokko. Le label ja. ook producten uit Noord-Cyprus... Uh, ...waar uh, hey, een, een uh, Turkse republiek is die door verder niemand wordt erkend behalve Turkije. Mm -hmm. En uh, vervolgens stemden uh, de, de meeste partijen daar volgens mm. tegen. Wat natuurlijk uh, ja, heel erg vreemd is als je het hebt mm -hmm. over... Nou ja, het, gaat, het gaat over informatievoorziening aan de consument, werd al gezegd. Mm -hmm. van, hè, de consument ja. moet weten waar ze producten vandaan komen. Nou, prima. Mm -hmm. Maar hè, zorg dan ook dat diezelfde informatievoorziening bestaat... voor dingen uit Noord-Cyprus, West-Kazaren of mm -hmm. uh, Tibet, weet ik het. Ja. Uh, en, en dan is het opeens niet meer belangrijk. En mm -hmm. dan is het natuurlijk toch van... Ja, gaat het hier nu om eerlijke informatievoorziening... of gaat het mm -hmm. toch om uh, ja, Israël-pesten? Mm -hmm. um, dus ja, dat is wel een opvallende dubbele maat... Wa mm -hmm. waarmee vaak wordt uh, uh, gemeten... Uh, ja, en dat is een van die dingen waarbij uh, als City toch wel uh, onze vraagtekens stellen. Ja, dat, uh, want ik werd ook, mede ook geïnspireerd ook mede ook door, door dit boek. Uh, namelijk ook van uh, Tom, uh, Tom van Bemla. En die heeft het boek ook geschreven, dat kan ik ook alle luisteraars kan ik dat ook aanraden, 150 Palestijnse fabels. Ja. Waarbij hij eigenlijk ook in en ook gaat ook op heel erg veel ook wat jij nu net ook bedoemde, ook van die, ja. van die misverstanden. En wat ik in ieder geval heel erg merkte Paul, en uh, je moet me ook maar uh, interpreteren ook als dat niet zo is, is dat een heleboel al fout gaat bij gewoon de ontstaansgeschiedenis van Israël. Dat daar in ieder geval al een, he dat, dat daar al een heleboel vraagtekens ook bij worden gezet van ja. wie zijn de oorspronkelijke... Uh, bewoners, waarbij onder andere ook bijvoorbeeld ook de Bijbel erbij ook wordt gepakt. En dat daar al een heleboel, een heleboel dingen, dingen ook fout gaan. Kan je daar, ja. kun je daar he, dus bijvoorbeeld ook met betrekking uh, me tot bijvoorbeeld de Filistijnen bijvoorbeeld. Ja, nou ja he, kijk, een, een, uh, een heel veelgehoorde misvatting uh, is dat ja, Israël of de Joden het uh -huh. land van de Palestijnen zouden hebben afgepakt, eigenlijk. Uh -huh. he, uh -huh. De ja. misvatting bestaat van ja, er was daar een. Palestina en daar hebben vervolgens uh, he, is gewoon opeens uh, een Joodse staat Israël gekomen uh, die daar alle mensen hebben weggejaagd. Uh, ja, en dat is gewoon echt niet waar. Mm -hmm. he, het uh, gebied uh, heeft een hele lange geschiedenis. Is het natuurlijk tot 2000 jaar geleden was daar een Joodse staat. Nou goed dat is natuurlijk heel lang geleden. De Joden mm -hmm. zijn door de Romeinen verdreven en vervolgens is dat gebied um, heeft allerlei beheersers gekend. Maar hè, voordat Israël daar was, mm -hmm. hè, voordat de moderne staat is dat werd gesticht, net daarvoor was dat mm -hmm. een Brits mandaatgebied, mm -hmm. uh, daarvoor was het uh, uh, Turks, uh, mm -hmm. dus ja, er is geen Palestijnse staat uh, geweest. Mm -hmm. uh, wat heel veel mensen ook niet weten is dat bijvoorbeeld 20% van de bevolking van Israël zelf uh, uh, Arabisch is of, of moslim ja. is. Ja. Uh, dat uh, de derde politieke partij... in het Israëlische parlement, in de Knesset... dat dat een Arabische partij is... die uh, mm. nou, vaak behoorlijk verre uh, taal zelf mm. spreekt... over Israël. Mm. Um, dus... He, heel veel mensen die denken dat de, het een Joodse staat... waar verder niemand mag wonen... en er zijn allemaal mm. mensen uh, verdreven. Uh, terwijl... Ja, uh, een vijfde van de Israëlische bevolking zijn, zijn Arabieren. De meeste mm. van zijn moslims. Uh, en die kunnen daar gewoon ja. wonen. En die worden mm. niet weggejaagd. Uh, dus ja, daar worden... Dat is een enorme misvatting mm -hmm. die, er, die daar bestaat, dat er land zou zijn afgepakt, nou ja, hè, bijvoorbeeld het meeste land waar Israël op ja. is gesticht mm -hmm. is gekocht door ja. uh, joden van de toenmalige, toenmalige landeigenaren, dat is helemaal niet gestolen. Uh, en het is wel heel triest eigenlijk dat de legitimiteit van Israël op die manier nog steeds mm -hmm. wordt, uh, wordt ondergraven met al die ja, propaganda, die fabels mm -hmm. eigenlijk. Ja, dat, uh, want, want een van die, die propagandas, en dat, dat verbaasde mij ook, dat dat ook, dat ook echt inderdaad ook een statement dus ook is wat je dan in dat debat dus ook schijnbaar ook tegenkomt, is bijvoorbeeld ook hele simpele dingen al als dat bijvoorbeeld uh, Jezus een Palestijn was. Dat is ja. bijvoorbeeld al zo'n zo zo uh, uh, zo fabel die ik bijvoorbeeld al zie, dat ik ook denk van ja, dit, iedereen die, die dit ook heeft uh, ja uh, iedereen weet ook dat dat in ieder geval ook niet zo, niet zo ja, dat, ja, dat wordt dan zo, uh, <laughs> zo gebracht, uh, Arafat heeft dat ook een keer gezegd uh, ja, dat, dat Jezus uh, de eerste Palestijnse zijn geweest mm -hmm. of een Palestijnse, nou ja, dat is natuurlijk gewoon een uh, volslagen ladiekoek <laughs> mm -hmm. uh, als je gewoon naar de geschiedenis kijkt mm -hmm. uh, uh, was toen een, een, ja, een, een joodse mm -hmm. staat, onder, uh, sorry, een soort joodse mm -hmm. vazalstaat van de Romeinen toen Jezus werd uh, geboren mm -hmm. nou, die werd geboren in, in een Joods gezin en, en, en ja, was gewoon Joods. Mm -hmm, ja. uh, omdat de Palestijnen noemen... ja, dat is gewoon zo'n enorme verdraaiing... van de geschiedenis. Mm -hmm. uh, was toen nog helemaal niet een Palestijnse nationaliteit... of ja, zoiets. Ja, ja. Uh, dat is gewoon een volstrekte... Uh, ja, onzin... Mm -hmm. om, dat zo, uh, om, om dat zo te stellen. En toch wordt dat gewoon zomaar gebracht... Uh, als, als, als een feit. Mm -hmm. dat, uh, want, want wat mee... Uh, want... want in, dat, in dat zie je dan dus ook... dat, dat, eigenlijk dan, uh, dat er eigenlijk dan ook weer... Uh, ja, dat er heel veel... Uh, ...heel veel tijd hiervan ieder geval ook overheen gaat... ...en dat we op een gegeven moment ook uitkomen met uh, hertsel natuurlijk. ja dat, uh, uh, en, dat, en inderdaad ook dat op een gegeven moment inderdaad ook al... Uh, ...zoals je dus net ook al aangaf... ...ook inderdaad ook al die landeigenaren in ieder geval daar mm. dus ook geld ook, uh, voor grond ook gaan kopen. Maar wordt er ook alweer gezegd van nou dat is niet legitiem ook weer verkregen. Dat is ook weer zo'n zo zo rare, zo rare fabel eigenlijk. Uh, nou ja, de situatie uh, was natuurlijk als volgt. Hè. Joden hebben heel lang in een diaspora uh, uh, geleefd, in de verstrooiing zogezegd. Mm -hmm, ja. Buiten het land Israël. Op een gegeven moment in de 19e eeuw uh, wilde Theodor Herzl uh, mm -hmm. geloofde dat de oplossing voor het antisemitisme. en de vervolging van Joden was om een eigen Joodse staat mm -hmm. te hebben. Ja. Om eigenlijk een mm -hmm. normaal land te worden, net zoals Nederland of Frankrijk. Ja. Dat was zijn visie. Nee, nee. En um, nou, die zionistische beweging, die door hem uh, is geïnspireerd. Um, heeft inderdaad land gekocht. Nou ja, en dat was inderdaad ook um, soms wel, hè, misschien ook wel, wel lastig. Het was toen uh, destijds was, was, was Israël wat nu is, er, was, was een provincie van het uh, Ottomaanse Rijk, hoorde tot mm -hmm. de provincie Zuid-Syrië. Mm -hmm. De vilayet in het uh, Ottomaanse Rijk. En uh, nou ja, er waren vaak de bevolking waren vaak uh, ja, boeren en zo en landeigenaren wonen mm -hmm. bijvoorbeeld in, in Alexandrië of in andere plekken mm -hmm. daar ver vandaan dus ja, ik kan me best voorstellen dat het voor die mensen zuur is als hun, hun uh, land waar zij, uh, dat zij bewerkten dat het opeens werd verkocht mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat mensen daar zijn verdreven of dat, uh, ja, of dat er dingen zijn gebeurd die niet, uh, die niet horen mm -hmm. uh, en dat is ja dat is iets wat wel heel vaak wordt gesuggereerd terwijl het bestaan van Israël wordt gewoon of de, de mm -hmm. oprichting van ISO wordt bekrachtigd door heel veel mm -hmm. internationaal rechterlijke verklaringen te beginnen met de Bolvoer-verklaring. ...van 100 jaar geleden... Uh, mm -hmm. ...gisteren precies 100 jaar geleden... ...2 november mm -hmm. 1917... ...tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog... Mm -hmm. eh, um, ...stuurde de Britse minister van Buitenlandse Zaken... ...Arthur James Balfour... Mm -hmm. ...stuurde een brief aan... Uh, aan Lord uh, Baron Rothschild... ...was een uh, leider van de Zionistische Beweging... ...in het Verenigd Koninkrijk... Ja. Uh, ...waarin uh, de Britse regering haar steun uitspreekt... ...voor de vestiging van een Joods nationaal tehuis mm -hmm. ...in de landstreek Palestina. Mm -hmm. Dus in dat... Toen nog Ottomaanse gebied. Ja, ja. Nou ja, het Ottomaanse Rijk is natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog uh, uh, ja, verslagen. Ja. We is van aan ja. de kant van de Duitsers en Oostenrijk-Hongarije. Mm -hmm. Dat hele Ottomaanse Rijk klapte uiteen mm -hmm. en volgens hebben de Britten een mandaatgebied um, toegewezen gekregen ja. in, he, in, in mm -hmm. uh, die uh, landstreek uh, Palestina. Uh, en is daar uiteindelijk een Joodse staat bevestigd. Maar dat, dat, dat Britse mandaatgebied is bekrachtigd door de Volkenbond, de toenmalige voorloper van de mm -hmm. Verenigde Naties om daar inderdaad een Joods nationaal te huis te vestigen. Dat is niet iets wat uh, Joden alleen maar op eigen houtje hebben besloten, maar dat is iets waar de internationale gemeenschap um, ook achter stond. Uh, waar de internationale gemeenschap ook heeft in 1948 uh, Israël uh, gewoon herkend, uh, de Verenigde Naties. Um, want je had natuurlijk ook tussendoor ook nog ook, uh, naast de... Uh, want ook wel een tussenstap is natuurlijk ook nog de sanremo verklaring Ja, de Sanremo-conferentie uh, uh, was een conferentie van de Volkenbond uh, in 1920. In 1920 mm -hmm. Is uh, die Balfour-verklaring, die dus eerst alleen door de Britten werd uitgegeven... Mm -hmm. Die Balfour-verklaring is door de internationale gemeenschap, door de Volkenbond, mm -hmm. bekrachtigd. Dus het Britse mandaatgebied opgericht. Nou, wat hield het Britse mandaatgebied nou in? Nou, die... die uh, Ottomaanse provincie Zuid-Syrië, nou ja, dat Ottomaanse Rijk was er niet meer herenmeester. Mm -hmm. De Britten hebben daar toen het mandaat gekregen van de volkenbond om die balvoerverklaring ten uitvoer te brengen. Dus om uh, de uh, mogelijkheid te scheppen voor de vestiging van een Joods Nationaal te mm -hmm. Nou, dat hebben de Britten niet zelf gedaan. De Britten hebben wel daar ja, een soort dat gebied beheerd. Ja, uh, ja dat heeft ook, uh, die zijn ook uh, regelmatig in conflict gekomen. Overigens met. Uh, de Joden die daar uh, woonden en de Joden die ja. daar ook uh, emigreerden. Dat is zeggen niet dat dat allemaal zo uh, vreedzaam verliep. <laughs> ja, ja, ja. Er is een hele gevecht gevoerd met de Britten, omdat die toch op een gegeven moment weer zoiets hadden van ja, moeten we nou wel de Joodse staat vestigen. Maar goed, uh, uiteindelijk in 1947 is daar natuurlijk het, uh, is een VN-verdelingsplan mm -hmm. uh, uh, voorgesteld. Ja. Uh, wat hield dat verdelingsplan? In 1947 is dat uh, het gebied. Wat nu de Staten Israël plus de West-Jordaan is zo in uh, twee delen worden opgedeeld. Uh, een uh, Arabisch gedeelte voor, uh, hè, voor de Arabische staat, Palestijnse staat en een Joods gedeelte. Nou ja, dat verdedigingsplan is toen door de Joden in het gebied geaccepteerd uh, en door de Arabieren verworpen. Vervolgens hebben Arabische landen uh, hè, een oorlog gestart tegen Israël. Het resultaat van, dat oorlog is eigenlijk de, van die oorlog is de grenzen van Israël zoals ze nu kennen. Dat is eigenlijk wapenstilstandlijnen ja. uit 1948. Maar het is wel ook zo dat, dat de, de spanningen daarvoor natuurlijk ook in dat, in dat gebied uh, want, want dat, dat, dat, zie je, dat zie je het meeste ook in ook uh, ook in rechtse natuurlijk. Ja. Dus dat je ook heel erg veel ook, ook hoort, want je maakt er al heel erg gauw ook al de stap naar 1948, naar maar dat je mm -hmm. uh, ook heel, heel gauw ook al, uh, in weet ook uh, natuurlijk ook in dat gebied toen uh, de Grootmoefte van Jeruzalem, ja. waarom je nou, Zijn nou ook had, en ook met de uh, en ook ook met de relatie in ieder geval, toen ook met de Duitsers en dat dat ook eigenlijk ook niet uh, zeker in ieder geval in het in het debat zeg maar in Nederland zie je eigenlijk dat eigenlijk alleen maar aan de rechterkant van het politieke spectrum daar aandacht aan wordt bezet en dat je eigenlijk links Nederland daar weer helemaal weer ook niet ook overgoed ja um, zal ik even kort uh, op, ja. op ingaan hè? Uh, dus je ziet Eigenlijk vanaf, uh, de, vanaf het eind van de 19e eeuw mm -hmm. uh, komt er een, een hele Joodse migratie naar, uh, naar Israël op gang. Mm -hmm. Wat toen nog uh, deel, van, deel was van het Ottomaanse Rijk. Mm -hmm. uh, nou ja, er werden vaak wel wat beperkingen opgelegd door die Ottomanen, maar er zijn meerdere migratiegolven geweest. Mm -hmm. Vooral uit Oost-Europa eerst. Um, en dat ging eigenlijk zo door. Uh, gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Mm -hmm. Nou ja, die hele migratie veroorzaakte heel veel ook economische bedrijvigheid. Er zijn dan ook, vanaf het eind van de 19e eeuw, ook heel veel Arabieren uit omliggende streken ook naar, uh, naar het gebied getrokken. Dus ja. het is um, ja, een enorme bevolkingsgroei ja. geweest. Dus het is ook niet alsof al die Arabieren er al honderden jaren waren. Mm -hmm. Het is gewoon ja, ja, ja. vanaf de het einde 19e eeuw zijn er überhaupt heel veel mensen... ...naar het gebied getrokken omdat er ja. gewoon economische bloei kwam. Mm -hmm. uh, en er kwamen daar ook wel... ...demografische spanningen tussen die twee groepen. Hè. Uh, het ging op sommige plekken vreedzaam... ...maar op sommige plekken uh, ging dat niet. Er zijn mm -hmm. hè, uh, wat, wat rellen geweest... Um, ...ja... ...spanningen, rellen, gevechten... ...tussen, tussen mm -hmm. Arabieren en Joden. En de, de Britten die dat mandaatgebied runten, die ...moesten dat dan weer een beetje mm -hmm. in bedaren houden. Um, nou ja, en eigenlijk die... die Arabische weerzin tegen de Joden vindt eigenlijk inderdaad zijn hoogtepunt in de door jou zojuist genoemde moefti, de grote mm -hmm. Mufti de van Jeruzalem, religieuze leider uh, van Jeruzalem, Hajemin al-Husseini. Uh, Hajemin al-Husseini uh, ja, verzette zich tegen de Joodse immigratie uh, mm -hmm. naar het uh, uh, mandaatgebied. Hij uh, verzette zich tegen het idee dat daar een Joodse staat zou komen mm -hmm. en uh, zag daartoe uh, een bondgenoot tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlog in Adolf Hitler. Mm Harchemid -hmm. uh, Al-Hussaini zag in uh, Hitler geschikte bondgenoten tegen de Joden, tegen ja, het, Joodse, ja. het Joodse gevaar, ja. uh, Reis naar Berlijn mm -hmm. uh, en heeft een ontmoeting gehad met Hitler en eigenlijk wilde hij Adolf Hitler overhalen om mm -hmm. toch ook uh, het, het mandaatgebied binnen te vallen ja. en daar uh, een einde te maken ja. aan de Joden daar. Nou ja, Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Uh, hij is wel, uh, heeft een aantal jaren in Berlijn doorgebracht. Dat mm -hmm. uh, is ook een heel Interessant ja, verhaal, want ja, die, die grootmoef, uh, ja, uh, Google hem vooral zou ik zeggen, maar dat ja. was een man echt in zo'n islamitisch gewaad. met een uh, ja. tulband op, zeg ja. maar. En die liep er in Berlijn rond, die heeft officieel een Aria-verklaring gekregen, zodat hij ongemoeid in Berlijn ja. kon rondlopen, ja, ja, ja. uh, te midden van het Nazi-regime. Ja. En heeft ook uh, Hitler geholpen, of de SS geholpen, om een ja. islamitische SS-divisie uh, op te richten. Een Hansjaar-divisie die vooral uit Bosnische moslims bestond en die uh, ja. uh, voor de SS dan volgt. Mm -hmm. um, ja de, de, dus ja, die connectie tussen eigenlijk eh, de toenmalige Palestijnse leiderschap en, mm -hmm. de, en de nazi's is een heel erg onderbelicht mm -hmm. feit terwijl mm -hmm. toch he, iemand als Arafat mm -hmm. uh, was groot bewonderaar van uh, Al husseini mm -hmm. he, die heeft ook meermaals gezegd van, ja, dat was wel een, een inspiratiebron voor mm -hmm. mij. Ja, ja, nou ja, dat, terwijl die, die man dat was gewoon een nazi bondgenoot die staat op de foto handenschuddend met Hitler uh, en ja, daar weet niemand uh, wat, wat van, uh, dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, natuurlijk bizar eigenlijk, dat die, die, die connectie, dat dat zo onderbelicht is want dat, want dat zie je ook uh, want dat is namelijk ook juist, want ook het ontbreken het ook van, die, van die connectie op dit moment uh, omdat je, je ziet op dit moment heel erg ook in, in, het, in het publieke debat heel erg ook, ook het frame van uh, ook als bijvoorbeeld ook Wilders ook weer een, uh, een, een wat stevige uitspraak ook doet, van goh uh, moslims zijn nieuwe joden, et cetera... Yeah. Dat, dat eigenlijk ook weer zo'n zo heel bizar frame is natuurlijk... ...zeker, welk, uh, zeker ook gezien dit... Uh, ...ja, het is gezien, gezien ook deze, deze historie... ...nou ja, uh, ook gezien deze historie... Uh, ...maar uh, ja, uh, uh, uh, discriminatie uh, en dergelijke zijn natuurlijk nooit goed... Nee. ...maar uh, ik denk dat er heel veel redenen op te denken zijn... ...waarom die vergelijking gewoon absoluut niet opgaat... Oh. Hè? Um, er is niet een, een genocide gaande tegen uh, moslims. Uh, moslims worden ook niet vervolgd. Uh, en dat is met Joden natuurlijk wel het geval geweest. En ik denk, uh, ja, die vergelijking. Ten eerste uh, vind ik het echt een, een, uh, ja, een beetje een middelvinger naar de geschiedenis. Er zijn gewoon mm -hmm. uh, vreselijke dingen gebeurd met Joden. Uh, niet alleen natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook daarvoor. Er zijn gewoon echt uh, ja, schandalige vervolgingen geweest. Ja, zijn moslims gewoon niet het geval, dus om dat gelijk te stellen, uh, ja, dan. Uh, ja, dat, dat, dat slaat gewoon volledig uh, als een titel op een drumstel, zou ik willen zeggen. Ja, dat... Ja. En um, wat natuurlijk ook zo is, ja, um, er zijn gewoon, denk ik, in Nederland uh, toch wel veel problemen met, uh, met de islam, met, um, uh, met, met, met, met, met, met moslims. Uh, natuurlijk niet allemaal, maar mm -hmm. er zijn gewoon echte problemen. En uh, door die vergelijking te maken, zeg je eigenlijk dat je die problemen niet uh, bespreekbaar mag maken. Mm -hmm. Terwijl wel degelijk natuurlijk... Uh, ...problemen zijn als je ziet... Uh, ...kijk naar criminaliteitscijfers... ...als je kijkt naar de positie van vrouwen... ...de positie van homo's in de islamitische gemeenschap... Uh, ...nou ja, er is gewoon heel veel... Uh, um, ...werk te verrichten... ...en uh, ja, dat moet je niet gaan doen... ...alsof dat een onderdrukte groep is... Uh, ...die problemen moet je gewoon uh, bespreekbaar maken... ...en een oplossing voor bedenken en aanpakken... Uh, ...en uh, ja, ik vind het volledig ongepast... ...om dat uh, met, met joden te vergelijken... ...vooral... vooral ...omdat je tegenwoordig ook ziet... Um, ja, ...dat antisemitisme uh, ja, toch wel uh, groeiend uh, is ja. in, in Nederland, vandaag de dag... ...en ook in andere Europese landen. Um, he, dat varieert van uitschelden tot intimidatie op straat... ...tot zelfs uh, uh, fysiek geweld. En natuurlijk in het allerergste geval, zoals in, uh, in uh, Parijs in uh, 2015... Uh, ...een aanslag op een kosere uh, supermarkt waar mm -hmm. vier mensen zijn uh, vermoord... Uh, ja, de daders van het antisemitisme zijn toch helaas uh, bovengemiddeld vaak, zijn dat uh, moslims. Uh, dus dat maakt het wel eigenlijk bijzonder uh, ja, pijnlijk om dan te stellen dat juist ja, zij uh, de nieuwe joden zouden zijn. Nee, dat, uh, ik denk dat je daar ook wel de, de spijker op zijn kop Dat heeft ook wel slaat. En, uh, en, ik, en ik denk ook in het, in het, uh, het verleng daarvan, dat inderdaad ook doordat dus ook die die geschiedenis dus ook niet ook wordt uitgelegd, dat er daardoor dus ook inderdaad een heleboel misverstanden ook op dit moment ook staan, ik, de, uh, ontstaan en ik denk dat dat ook, uh, ja dat, dat in ieder geval dus ook een zeker, uh, ja, ook het mis ook, heeft, wat je zelf net ook al zei, die middelvinger naar de geschiedenis, uh -huh. dat je die op dit moment eigenlijk ook onderbelicht ook, uh, onderbelicht ook ziet en vandaar ook dat we dat ook, uh, ook uh, ja, hier ook willen, willen behandelen natuurlijk ook. Uh -huh. Dus, uh, want, want, uh, als, als ik even, want dan maak ik even een, een sprongetje in, ieder geval van de, uh, in, de, in de geschiedenis in ieder geval naar, uh, naar het heden op dit moment. Dus ja. we zien nu, uh, als ik in ieder geval ook gewoon ook door, uh, door, door uh, de Amsterdam bijvoorbeeld loop en ik loop over de Dam heen of ik loop over het Leidseplein heen, dan zie ik allemaal uh, mensen ook allemaal met Palestijnse vlaggen mm -hmm. vlag in ieder geval verder ook, uh, ook staan. En waar komt dan volgens jou dan die, die sympathie voor Palestina vandaan? Um, nou, ik, ik denk um, dat, dat het uit meerdere uh, hoeken komt. Hè? Als je kijkt vandaag de dag in het Nederlandse politieke landschap, ja. uh, komt dat vooral uh, vanuit um, ja, links tot extreem linkse hoek. Mm -hmm. uh, en ook vanuit de uh, islamitische gemeenschap. Um, vanuit de, de weerzin uh, tegen Israël, vanuit de Arabische wereld of vanuit de islam, zijn er eigenlijk drie... Uh, redenen voor. En dan ga ik toch weer heel eventjes uh, terug naar, naar die geschiedenis. Er okay. wordt daar een, een uh, Joodse staat gesticht en dat was echt een modern land. Eigenlijk mm -hmm. vrij, ja, gewoon, hè, westers, uh, gelijk rechten voor vrouwen. Um, ja, moderne, vrij, ja, gewoon een seculier staatsbestel. Zijn er natuurlijk wel religieuze Joden is zo maar het staatsbestel is seculier. En dat wordt gesticht in een gebied uh, wat toch zeker toen uh, overheerst, uh, of, of overheersend, een, een Arabisch-Islamitische... Tribale cultuur kende. Dus er zijn meerdere um, uh, meerdere uh, tegenstellingen tussen die Joodse staat en de omringende Arabische landen, omringende uh, Arabische uh, mensen. Ten eerste dus, er wordt een moderne staat gesticht in een gebied wat gewoon overheerst wordt door extreem traditionele waarden. Uh -huh. Ten tweede, um, er wordt een Joodse staat gesticht midden in uh, de Arabische wereld. Uh, het Arabische nationalisme was in opkomst, eigenlijk in de jaren 40. ...de Arabische nationalisme was een ideologie... ...die juist niet echt een nadruk legde op de islam... ...maar meer op uh, national, uh, ja, de Arabische nationaliteit... geloof in de verenigde Arabische wereld. Ja, Israël ligt natuurlijk precies tussen die Arabische landen in Noord-Afrika... ...en de Arabische landen in, uh, in, in de rest van het Midden-Oosten... ...ligt het er precies tussenin. Mm. Dus daardoor werd Israël ja. als een beletsel gezien... ...voor dat verenigde Arabische uh, nationale uh, rijk. Ten derde, hè, in de islam is een land dat... Uh, islamitisch is geweest... Dat, uh, dat een land dat van de islam is geweest... kan eigenlijk niet meer teruggaan... naar uh, uh, een, een regering door niet-moslims. Dus mm -hmm. dat er een Joodse staat wordt gesticht... in een gebied dat uh, eeuwenlang... door moslims is geregeerd... is vanuit mm -hmm. de islam een, um, ja, een, een, een ketterij bijna. Mm -hmm. ja. Dus dat is, hè, dat, dat is waarom er vanuit de, de Arabische... vanuit de islamitische wereld... antipathie is mm -hmm. tegen Israël. Uh, dan vanuit extreem links wordt Israël toch vaak gezien of het Zionisme wordt gezien... als een soort laatste overblijfsel van het kolonialisme of zo. Israël wordt neergezet als een soort koloniale macht... Mm -hmm. tegenover de, ja, de, de Palestijnen die dan zouden worden gekolonialiseerd of zo. En mm -hmm. ja, dat is een verklaring of, of een gedachtegang... die de plank mislaat op meerdere mm -hmm. punten. He, het Zionisme is helemaal geen koloniale ideologie. Het Zionisme is een mm -hmm. beweging van mensen die... Um, ja, die inheems zijn, die joden zijn inheems aan Israël... zijn natuurlijk heel ja. lang daar weg geweest... maar kennen wel hun mm -hmm. uh, historische, culturele ja. en religieuze oorsprong... in het land Israël. Um, en, en hebben dat, die staat gesticht... eigenlijk vaak met wel, ook, ook wel met wat tegenwerking van de Britten. Dat was helemaal niet zo, uh, zo makkelijk. Uh, er is echt wel voor, uh, voor gevochten, er is heel veel voor nodig geweest... Dus om het weg te zetten als een, ja, een soort westerse koloniale supermarkt... slaat ja. gewoon uh, echt de plank mis... Um, maar ja, ik denk toch dat, dat um, ja, vanuit uh, ik, ik zeg wel eens uh, er is een boek geschreven, het heet The Israel Test George Gilder, een Amerikaanse, niet-Joodse schrijver, en uh, wat zegt hij, hij zegt eigenlijk uh, is uh, Israël is een hele goede lachmoesproef om te kijken wat iemand uh, voor de rest voor wereldbeschouwing heeft voor, uh, voor, voor mm -hmm. weltaanschouwing. wat zegt hij, iemand die voor, uh, voor democratie is, voor vrijheid voor westerse waarden, voor uh, een vrije markt is waarschijnlijk voor Israël. En als iemand mm -hmm. tegen Israël is, dan is diegene waarschijnlijk tegen een vrije markt. Heeft diegene waarschijnlijk tegen westerse waarden. Is die tegen uh, democratie, tegen vrijheid. En ik denk dat je dat ook wel... Uh, het is natuurlijk een beetje een, een, een bouwde stelling, maar ik denk dat dat wel waar is. Als je kijkt naar, uh, naar, naar die extreem-linkse figuren die eigenlijk elke... Um, ja, de, de meest verschrikkelijke regimes soms goed praten. Maar op, bij Israël op alle slakken zout leggen. Mm -hmm. En dan denk ik toch van, ja, ik denk als je toch zo erg zorgen maakt over de wereld. En je wilt zo graag de wereld verbeteren. Nou ja, dat is heel nobel. Uh, maar ik denk dat er dan toch wat, wat plekken in Afrika zijn. Of uh, wat, wat uh, plaatsen in, in Azië uh, die je hulp en je steun of wat meer kunnen gebruiken. Dan dat toch vrij kleine conflict tussen... Uh, twee neven, de Joden en ja. de Arabieren, dat in Israël plaatsvindt. Als je kijkt in Syrië, zijn gewoon in de afgelopen jaren zijn meer uh, uh, moslims meer, meer en zelfs ook meer Palestijnen gedood dan, dan Israël ooit heeft uh, gedaan. Ja, want in totaal, want dat, is ook inderdaad, want dat, dat was ik inderdaad ook, van, uh, dat viel me namelijk ook op na, in, de, in de aantallen inderdaad, dat uiteindelijk zijn uh, gedurende het hele conflict zijn er en, uh, in, in totaal, dus bij elkaar opgeteld, zijn er volgens mij, ik meen, uh, dan moet je me even, even onderbreken als het niet zo is, 70.000 mensen zijn uiteindelijk omgekomen van zowel de Joodse als de Arabische kant. Ja, ik, ik denk dat dat, uh, dat dat correct is. Ik heb de cijfers niet, uh, ik, ja. ik, uh, ik heb ook een soort gelijk aantal gelezen inderdaad. Ja, en, dus dat is dan sinds uh, 1948. Ja. Nou goed, uh, dat is natuurlijk veel te veel en, en dat zijn mm -hmm. 70.000 levens en mensen met uh, families en, en, en nabestaanden uh, en dat zijn gewoon mm -hmm. tragedies ja, uiteraard uh, toch is het natuurlijk zo als we kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurt, ook gewoon direct uh, op een paar uur rijden vanuit Israël, hè, Syrië, buurland, wat daar gewoon gebeurt de afgelopen jaren worden mensen gewoon bruut afgeslacht mm -hmm. en ja, ik hoor toch niet diezelfde woede van uh, extreem links uh, tegenover Syrië. Of tegenover uh, uh, al die andere landen waar zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Uh, waar, was, uh, waar waren die activisten toen uh, Saddam Hussein uh, Massaal uh, Koeren vergasten. Uh, waar waren die activisten toen in, um, toen, toen, toen in Rwanda uh, toetsies uh, werden, werden, werden afgemaakt? Maar daar, daar hoor je ze niet over. Hè? Uh, het gaat hen helemaal niet om. Palestijnse rechten of om uh, bescherming van Palestijnen. Uh, het is voor hen, lijkt het alleen interessant als, als Joden als dader kunnen aange uh, worden aangewezen... En als de daders hè, uh, uh, andere moslims zijn of, of uh, Assad uh, doet iets... of andere Arabische dictaturen die uh, begaan misdaden... dan is het allemaal toch wat minder interessant. En uh, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Ja, want het is, ik denk dat het ook wel interessant ook is ook om, om ook in het zoek te kijken naar... Um, wat voor ideeën bijvoorbeeld ook, uh, Hamas bijvoorbeeld ook, ook propageert. Hè? Dus dat, je ook in, uh, dat we ook, dat we gewoon ook eens dieper ook ingaan. Ja.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 Nieuw! Doneren aan de Bataviren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website batavirenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. Ik wil een beetje geld geven. <lacht> <lacht> je? Hier, voor het goede doel. Denk ja, je dan. Ga <lacht> er zo op. Jij zit er natuurlijk mm -hmm. uh, helemaal diep in. Nou, niet in Hamas. Uh, uh, nou, we we de, de nee, nee nee nee nee nee nee. <laughs> nee nee nee nee nee nee dat dat zou <laughs> nee dat dat zou nee maar wel ik bedoel ermee diep in diep in yeah. de stof uiteraard yeah. dat dat de luisteraars ook geen geen geen, geen beeld of foto nou krijgen nee maar uh, nee maar diep in de uh, die, diep in diep in de stof wat propageert op dit moment nou Hamas voor een een soort een soort denkbeelden bijvoorbeeld. Ook uh, ja. in, in het, man het oprichtingsmanifest manifest, bijvoorbeeld, dat ze ook hebben, hebben staan, etc. Ja, uh, Hamas is aan de macht in de, in de Gazastrook. Uh, dat is wel, uh, wel, wel, wel apart. Hè. Er wordt altijd gesproken over de Palestijnse gebieden. Nou, dat zijn de Gazastrook en de West-Jordaan-oever. In de West-Jordaan-oever uh, heeft grotendeels de Palestijnse autoriteit van president Abbas, uh, van de Fatah-partij, heeft autonomie, of een redelijk autonoom uh, bestuur. En in de Gazastrook is Hamas aan de macht. Dus dat zijn twee rivaliserende Palestijnse mm. bewegingen. Die hebben al een aantal keer in de afgelopen jaren geprobeerd uh, te verzoenen. Maar die bewegingen staan toch uh, uh, ja, niet uh, positief tegenover elkaar. Mm. Dus die Palestijnse gebieden zijn eigenlijk uh, intern ook verdeeld. Mm. Ja. En wat vindt nou die Hamas-beweging die sinds 2007 uh, heer en meester is in de Gazastrook? Hamas is eigenlijk de Palestijnse tak van de moslimbroederschap. Mm. En um, Hamas staat. Uh, principeel tegen, uh, is principieel tegen uh, enig overleg of compromis met Israël. Hamas vindt dat de Joodse staat uh, geheel moet verdwijnen. Uh, zet zich ook in voor de vernietiging uh, van de Joodse staat in middel van de gewapende strijd. Uh, wat Hamas wil is dat er een islamitische staat wordt gesticht in heel het land Israël. Uh, en waar gewoon het, het leven uh, gaat volgens, ja, volgens de regels van de, van de islam. Um, dus het is eigenlijk vergelijkbaar met de islamisten van de moslimbroederschap. Wat gewoon echt de, de kern, de bron is van de Hamas-ideologie. Um, ja, Hamas heeft in zijn handvest allerlei uh, um, vrij bizarre aantijgingen staan over Israël en over, um, over Joden ook. He, Hamas gelooft ook in de internationale Joodse samenzwering. Waar ook de vrijmetselaars bij betrokken zouden zijn. En zelfs de Rotary Club is volgens Hamas betrokken bij het internationale Joodse complot. En... Uh, ja, Hamas wil er tegen vechten en doet dat ook regelmatig door raketten af te vuren vanuit de Gazastrook op Israël. Uh, doet dat door uh, um, ja, tunnels te graven vanuit de Gazastrook naar Israël om, om te proberen aanslag te plegen of mensen te ontvoeren en dergelijke. Ja, want, want, want, inderdaad, want, want je bedoelde namelijk net als ook al even, inderdaad ook de, de complottheorie. De, het meest bizarre, wat ik in ieder geval ook in het boek las, en dat, dat wil ik de, de luisteraars ook, ook om, om ook te laten zien ook hoe ver het ook gaat. Uh, de dolfijn. Je moet, je, moet, je moet dat even uitleggen van hoe zelfs een dolfijn ja. tot, tot, tot een complot kan worden. Ja, ik meen dat de dolfijn was uh, gearresteerd in Egypte, geloof ik, of in uh, ja, Gaza. Ja, het uh, was in ieder geval met, met ook met, met, dat, met dat, uh, dat, uh, dolfijn, dat er zelfs ook dolfijnen ook zouden worden ingezet door... Ja, er zijn een aantal... Uh, um, en ik kan ook iedereen heel erg aanraden... om die complottheorieën eens te bestuderen... en ook de filmpjes van Memory te bekijken. Daar kom ik later nog even op terug. Uh, nou ja, volgens... de, toch de complottheorie heeft, is wel een aantal dieren ingezet... om uh, de, de Joodse zaak uh, te bevorderen. Uh, een daarvan zou een spionerende dolfijn uh, zijn geweest. Het uh, was een uh, dolfijn... en die werd volgens uh, Hamas... was het een dolfijn getraind door uh, de Mossad. Uh, dat was ook in Sharm el-Sheikh was er, nou, toch, inmiddels alweer een jaar of acht geleden, was er een haai en die had een toerist aangevallen. En toen zei de Egyptische politiecommandant, uh, zei van, nou waarschijnlijk is deze haai uh, getraind door het Israëlische leger om hier in Sharmoshai uh, toeristen aan te vallen. Dat ja, ja. uh, was ook nog een... Uh, uh, <laughs> Een gier, een tijdje geleden in ja. Saoedi-Arabië, was een gier uh, uh, ja, gevangen. Ja. En die had een ringetje op zijn poot en er stonden uh, Hebreeuwse tekens op. En, nou, dat was natuurlijk ja. ook volgens uh, de Saoedische officials was dat een spionagegier. Ja. Het ging om een, uh, ja, die was gewoon geringd door een universitair een, een, een project in Israël. Ja. Om gewoon die vogeltrek te volgen ja. en zo. Ja, ze um, ja, dus zijn er zelfs inderdaad. Uh, uh, leden van het dierenrijk. Het <laughs> ja, bij drokken een socialistische ja, ja, ja. samenwerking. Ja, dat, uh, dat uh, ja, niemand blijft. Uh, ja, uh, er wordt ook echt van alles uh, van alles bijgehaald... tot, ja. tot uh, dat, soort, dat soort dingen ook uh, uh, aan toe. Maar het, het, het gekke is dan ook is dan, dan want dan, dan, dan heb je naar discussies en er wordt ook altijd dan Israël wordt ook altijd neergezet ook als een soort van dictatuur van nou, Palestina, nou, dat, dat valt er nou ook allemaal mee... ...maar zo'n Abbas die is bijvoorbeeld ook al jaren ook aan de macht. Ja, eigenlijk de Palestijnse gebieden zijn... ...nou ja, je hebt dus in Gaza heb je die dictatuur van Hamas... ...nou ja, dat is gewoon een, een, ja, een heel corrupte uh, islamistische uh, regime is dat. En dan heb je de Palestijnse autoriteit... ...dat is dus op de westelijke jordaan oever um, ...heeft de Palestijnse autoriteit sommige delen gehele autonomie... bijvoorbeeld over Ramallah en Jenin en dat soort steden... Ja, en dat is ook gewoon enorm corrupt bewind. Er zijn al uh, tien jaar, geloof ik, geen verkiezingen geweest, maar acht jaar. Uh, Abbas zit inderdaad, uh, dat is de president, uh, de voorzitter van de Palestijnse autoriteit... Die ...zit in het twaalfde jaar van zijn oorspronkelijk vierjarige termijn. En ja, van democratie is geen sprake. Het Palestijnse parlement is al jaren niet meer bijeengekomen. Uh, dus alle beslissingen daar worden genomen door Abbas en de toch wel vrij corrupte kliek om Abbas heen. Uh, het is natuurlijk de vraag hoeveel legitimiteit dat heeft. En uh, ja, zelf zeggen, uh, zegt de Palestijnse autoriteit van... ...ja, we kunnen geen verkiezingen organiseren... ...want Israël maakt dat onmogelijk. Mm -hmm. Of uh, ja, ik, ik, ik denk... Um, ...het zal vast niet het makkelijkste gebied zijn om uh, verkiezingen te organiseren. Maar er zijn pas gemeenteraadsverkiezingen geweest in de Palestijnse gebieden... ...waarbij uh, kandidaten, dit was bijvoorbeeld in Nabulus... Uh, ...dat is een Palestijnse stad in het uh, noorden van de Westelijke Jordaanoever. Ja, er was één uh, kandidaat voor die gemeenteraad. En die uh, was heel kritisch op Abbas. Die wilde eigenlijk, uh, ja, die... Uh, was, zich tegen die vatdagpartij. Maar ja, die man was s'nachts gewoon... Uh, reed een auto langs en... en die, die heeft hij gewoon uh, zijn huis beschoten of zo? Ik geloof niet dat die man zelf uh, is geraakt. Ja. Maar ja, dat soort ja, intimidatie ja, ja. vindt er dus plaats. Het is gewoon een soort maffia-toestanden ja, uh, natuurlijk. Het zou je dat meer in, uh, in Napels en dat soort. Uh, <laughs> ja, nee, bijna wel. Uh, het, Palermo. Uh, het zijn echte uh, uh, camorra taferelen. <laughs> ja. En um, ja, daartegenover hebben we dan Israël. En Israël wordt neergezet als een onderdrukkend regime bijna. Uh, goed, je kunt vinden van net in jou wat je wil en daar, daar kun je kritiek op hebben. En dat gebeurt in Israël ook. Hè? Er wordt heel kritisch over net in jou geschreven door sommige Israëlische kranten. Dat kan daar gewoon. De derde partij in het Israëlische parlement is een Arabische partij die openlijk anti-Zionistisch is. Die openlijk anti-Israël is. Waarvan men, mensen in het Israëlse parlement mm -hmm. zeggen van nou deze staat mag niet bestaan. Nou ja, probeer maar eens uh, uh, zo'n oppositiepartij te hebben in uh, in, in, in, uh, in een Arabisch land uh, ja. ik heb daar nog nooit van gehoord uh, het lijkt me sterk dat er in Jordanië een partij in het parlement mag zeggen die van, van, ja, dit land mag niet bestaan of in Liban of in ja. Syrië uh, of in Saudi-Arabië ja. Ja, bijvoorbeeld in Nederland dat je bijvoorbeeld de vergelijking zo trekken ook met, met Nederland eh, van nou, nou Nederland mag niet, mag niet bestaan nou, op het moment dat je, dat je zoiets, zoiets zegt dan staat het land op de, op de kop eh, ja, en, eh, zeker, en, zeker in ja, het en, Nederlands parlement en, en, en terecht ja. overigens ja. Ja. Maar, uh, maar goed dat mag je in Nederland natuurlijk wel zeggen uh, en dat mag je in Israël ja. ook zeggen. En ik vind het eigenlijk een ontzettende... Um, ja, heel erg voor Israël spreken. dat um, he, Het land heeft natuurlijk toch enorme uh, veiligheidsproblemen. Uh, ja. Bijvoorbeeld uh, niet alleen regionaal. Maar bijvoorbeeld uh, Iran, wat een bedreiging is. Maar ook gewoon ja, aanslagen in Israël zelf. Vanuit Hamas. Vanuit uh, ook soms uh, Arabische is Elis zelf. Die, die aanslagen plegen. En dat toch in zo'n enorm gespannen... Zo'n moeilijke situatie. Dat er toch... ...vrijheid van meningsuiting is, dat je toch zo'n partij hebt die gewoon... Uh, ja, ...dat soort dingen mag zeggen, die gewoon kan zeggen dat dit land mag niet bestaan. Ja, ik vind het zelf uh, ja, eigenlijk schandalig dat dat wordt gezegd, maar het mag wel. Uh, er is een vrije pers en uh, ja, dat, dat, dat uh, is iets wat je gewoon eigenlijk in geen enkel land in die regio vindt. Um, eigenlijk, en dit, dit meen ik serieus... Uh, er wordt gesproken dat dat Israël een apartheidstaat zou zijn. Ja, het is dat... echt een godspe. Want een, een Arabier in Israël, een Arabische burger van Israël... Dan heb ik het even niet over... Hè, inderdaad, misschien in de West-Jordaan... Of die geen staatsburgers zijn... Maar de Arabische burgers van Israël... Hebben meer rechten hm. dan een Arabier in, in welk Arabisch land dan ook. Uh, ze kunnen stemmen. Uh, uh, en als ze ergens op stemmen... Dan komt die partij ook daadwerkelijk in het parlement. Uh, ze hebben een vrijheid van meningsuiting. Uh, dus ze... Ja er is geen, geen sprake van apartheid, als je een hele ziekenhuis binnenloopt, dan is de helft van de dokters en de, en de, en de verplegers dat zijn mensen van de Arabische komaf hmm. en uh, ja, die helpen Joodse patiënten, Arabische patiënten en dat loopt gewoon allemaal door elkaar heen uh, en er is van apartheid, dat is gewoon geen sprake en dat is weer zoiets van iets uit de geschiedenis wat op zo'n bizarre wijze wordt, wordt omgedraaid apartheid, dat is natuurlijk helemaal niet vergelijkbaar met wat er, wat er in Israël gaande is Nee, dat, uh, want, want, dat, uh, want dat hoor je namelijk inderdaad ook inderdaad van... Dat, ...dat Israël zich inderdaad onvoldoende ook zou inspannen voor de twee-staten-oplossing. Ja. Dat is ook, ook zo'n zo frame ook wat je, wat je, wat je hoort. Uh, terwijl, uh, terwijl in ieder geval daar ook wel twee, uh, twee kanten ook aan zitten. Namelijk dat uh, Israël volgens mij ook wel degelijk ook inspanningen heeft geleverd... ...en dat de... de uh, Palestijnse uh, inspanningen en dan druk ik het heel zacht uit niet heel erg, uh, niet heel erg ja. uh, dat die zich niet in ieder geval ook heel erg ook hebben ingespant. Ja, de twee staten oplossing kent een, een vrij uh, lange geschiedenis ja. die begint al bij dat verdelingsplan wat ik net noemde ja. uit 1947 waarin dat gebied zou worden verdeeld in een Joodse en een Arabische staat, twee staten nou, de Arabieren hebben dat plan verworpen zij ja. zeiden nee, er mag überhaupt geen Joodse staat zijn we willen het, ja. hele, uh, uh, we willen het hele gebied nou ja, zo heeft die oorlog gewonnen Vervolgens is de west over bezet door Jordanië en de Gaas is er ook bezet door Egypte. Dat kabbelt even zo voort. 19 jaar later, 1967, beginnen de landen weer een oorlog tegen Israël. Um, hoe is dat gegaan? Je had Syrië en Egypte bereiden een, een aanval voor op Israël. Israël heeft toen eigenlijk de eerste strike geleverd. He? Dus Israël heeft wel een pre-emptive strike uitgevoerd... ...heeft de Egyptische en de Syrische luchtmacht toen heel snel um, uh, ja, weggevaagd. Jordanië hield die west oever bezet. En ook de oude stad van Jeruzalem. Jordanië was eerst niet bij die oorlog betrokken. Israël heeft zelfs Jordanië gewaarschuwd van... ...hé, hey, wij hebben nu een oorlog met Syrië en Egypte. Meng je hier niet in. Wat doet Jordanië vervolgens? Jordanië begint met artilleriebeschikkingen... ...notabene op West-Jeruzalem. Hm. De hoofdstad van Israël. Nou ja, toen heeft Israël ook die west oever ingenomen... Hm. Uh, ...dan begint inderdaad, en dat is nu dus al 50 jaar zo... Uh, ...die Israëlische controle over de West-Jordaan... ...of het Israëlische uh, beheer uh, daarover. Uh, ja, en daar wil men nu een Palestijnse staat stichten. De vraag is natuurlijk van... Ja, ...dat gebied was van 1948 tot 67 onder Jordaans bewind... ...waarom is het toen nooit een Palestijnse staat mm. gesticht? Um, ja, sindsdien zijn er meermaals vredesonderhandelingen geweest. Uh, Jordanië wil die West-Jordaan over niet terug... ...zij zitten daar niet op te wachten... Uh, Israël heeft een aantal keer wel uh, te beginnen in, uh, met de ontslokorde 94 ja, de stappen gezet om tot een compromis te komen om toch uh, die Palestijnse staat um, uh, op weg daar naartoe te gaan. Uh, eigenlijk zie je dat alle vredesvoorstellen die sindsdien zijn gedaan, er zijn een aantal gedaan, waarbij de Palestijnen echt 99% kregen van wat ze eisten. En dat loopt dan altijd stuk. Uh, wat zijn de issues waarop het stuk loopt, de Palestijnen eisen bijvoorbeeld dat... Alle Arabieren die zijn vertrokken uit wat nu de staat Israël is, dat die allemaal en hun nakomelingen moeten kunnen terugkeren naar Israël. Dat zijn mensen die nu al generaties lang in Syrië of in Libanon of in uh, Jordanië wonen, en die zouden dan allemaal uh, naar de staat Israël moeten uh, kunnen vertrekken. Tegelijkertijd eist de Palestijnen dat alle Joden die in de West-Jordaan-oever wonen, in die, dat Palestijnse gebied, dat die allemaal moeten vertrekken en dat alle Joodse nederzettingen daar, uh, daar weg moeten. Dus aan de ene kant wordt geëist dat die toekomstige Palestijnse staat, dat daar geen enkele Jood zou wonen. En aan de andere kant wordt er geëist dat er uh, ja, honderdduizenden uh, uh, Palestijnse Arabieren, dat die uh, allemaal in de Joodse staat moeten gaan wonen. Ja, dat is natuurlijk uh, de wereld op zijn kop. Er is inderdaad, hè, je hebt uh, Joodse nederzettingen, Israëlische nederzettingen op de Westelijke jordaan -oever. Wat houdt dat in? Dat zijn. Uh, ja, het zijn, het zijn vaak uh, dorpjes of, of, of steden die dan zijn gesticht in de loop der tijd dat Israël dat gebied onder controle heeft. Um, als je inderdaad tot de Palestijnse staat komt, dan betekent dat inderdaad dat een aantal van die nederzettingen uh, zullen moeten worden ontruimd, die steden en dorpen. Um, er zijn plekken, die nederzettingen, die echt diep in, dat, in die West-Rudaanoever liggen, ja, die... Ja, die, dat is gewoon niet realistisch dat die dan daar zullen blijven als daar Palestijnse staat komt. Maar er zijn bijvoorbeeld steden net over de lijn liggen, zeg maar. Die net tegen is zou aan liggen in, in die west oever Het zou natuurlijk veel praktischer zijn om die uh, gebieden bij, bij Israël te trekken. En eventueel dat gebied te compenseren met uh, wat nu Israëlisch gebied is. Bijvoorbeeld ten noorden van de west oever of ten zuiden daarvan. Om uh, dat gebied op die manier te compenseren. Dus ja, een compromis is best wel denkbaar. Maar dan moet er ook, van de Palestijnse kant, moet er ook... Uh, uh, een, ...een compromis komen. Er moet ook de garantie komen... ...dat zo'n uh, Palestijnse staat... ...dat niet een soort terreurbolwerk wordt... ...en dat er niet raketten vanuit gaan worden afgeschoten... ...zoals nu vanuit de Gaza is er ook gebeurd. Ja, want zeker, zeker ook het compenseren ook met gebieden... ...dat heeft Israël natuurlijk ook in het verleden... Ook ...bijzonder veel ook al gedaan wat dat betreft. Dus het is ook niet zo dat er ook vanuit de Israëlische kant... ...geen inspanning ook is gedaan. Nee, uh, hè, dat is inderdaad heel terecht dat je dat zegt... ...want... Uh, uh, in die oorlog in 67. Wat ik net al even noemde. En ik wil het niet te ingewikkeld maken. Nee. Maar he, Israël vocht daar een oorlog met, uh, met Syrië, Egypte en Jordanië. En Israël heeft toen ook de hele Sinai uh, woestijn van Egypte uh, onder controle gekregen. En dat heeft uh, iets meer dan 10 jaar geduurd. Uh, ze hebben die woestijn in bezit gehouden. Nou, dat is een gigantisch gebied. Hè? Dat is uh, vele malen groter dan Israël zelf. Uh, er zijn toen ook wat, uh, wat nederzettingen gesticht. Maar in 1979 is een vredesverdrag gesloten met Egypte is uh, afgesproken dat die woestijn een gedemilitariseerde zone blijft... een bufferzone eigenlijk tussen Egypte en Israël. En is die, uh, he, dat gebied allemaal teruggegeven aan Egypte. Dus Israël heeft heel vaak gewoon aangetoond... dat zij uh, wel degelijk bereid zijn... om ook he, land uh, uh, op te geven in rouw voor vrede. Uh, maar dan moet er wel echt een, een, een... echte garantie van vrede tegenover staan. En een ja, land teruggeven... Uh, en we zien wel wat er van komt... dat heeft natuurlijk geen zin. Dat, want, want ik denk ook dat... dat uh, dat, dat, en, dat, en dat verbaast me dus ook altijd ook dat je Israël, daar zie je gewoon duidelijk ook en ook als je ook de, dat, soort, dat soort feiten ook die we nu ook bij uh, ook bespreken, ook erbij ook pakt altijd heel erg welwinnend ook is uh, heeft ook gestaan over tegenover vrede en vervolgens ook als je dan nu uh, en dan maak ik gelijk even ook een link ook met, uh, met de VN bijvoorbeeld kijkt Waar worden de meeste moties ook tegen ingediend? Tegen, tegen, hè, tegen Israël. Ja. Dat is natuurlijk heel, heel bizar, natuurlijk. Ja, ik denk, kijk, de meeste Israëli's dus hopen gewoon dat hun kinderen in de toekomst in vrede kunnen leven. En, en dat, is, dat is voor, uh, voor de meeste Israëli's dus het weg het belangrijkste. En dat zie je ook gewoon terug in het beleid van Israëlische regeringen. En nou, het is nu wel zo dat die twee staten toch wel in, in passen komt, dat daar de afgelopen jaren weinig uh, beweging in is gekomen. Uh, maar, maar vrede is voor de meeste... ...is de echt de belangrijkste, een vreedzame toekomst. En uh, het is dan toch wel heel zuur... ...als je die, die inspanningen daarvoor... ...dat dat eigenlijk dan bijna nooit genoeg lijkt... ...en dat je zelfs in de VN inderdaad... ...dat daar ja, talloze veroordelingen... Uh, uh, ...worden gedaan van Israël... Hè, uh, ...worden door de Mensenrechtenraad. De Mensenrechtenraad van de VN... Uh, ...die neemt elk jaar... ...wel een stuk of uh, 10, 12 moties aan... ...tegen Israël. Hm. En dan... Um, is er bijvoorbeeld één motie over Syrië of zo, of één motie over Noord-Korea. En zelfs als je kijkt hoe die moties zijn geformuleerd, eh, dat is ook echt uh, heel bizar. Uh, dit was, ik weet nog dat er een motie, uh, was net dat hele gedoe in Sudan en uh, Darfur en ja. zo aan de gang. Nou, er waren dat jaar elf moties tegen Israël aangenomen en eentje tegen Sudan. En die motie over Sudan was dan van nou... Uh, we de VN-Mensenrechterraad maakt zich zorgen over de situatie in Sudan en de hele hoopt dat het goed komt. Hè? Maakt zich zorgen over Israël. Dus de VN-Mensenrechterraad veroordeelt wat Israël heeft gedaan en is woedend wat Israël heeft gedaan. Hè? Dus bij Sudan we zijn er gewoon een genocide in daarvoor plaats ja, in We zijn een beetje bezorgd en is, we zijn veroordelen en het verschrikkelijk en uh, moet niet kunnen. En, uh, de sterkste uh, bewoordingen worden daarvoor gebruikt. Nou, dat is natuurlijk compleet van het padje. Maar ook als je kijkt naar, uh, naar ja, de, de houding van de um, andere landen. Bijvoorbeeld uh, Frankrijk had vorig jaar een initiatief voor een vredesconferentie in Parijs. Uh, nou ja, dan kun je überhaupt natuurlijk vragen te stellen van ja, iemand als François Hollande. Toen uh, die in zijn eigen land al uh, 10% uh, uh, populariteit had. Uh, is die nou de geschikte man om daar uh, uh, wat te gaan vertellen? Wat is de Elis en de Palestijnen moeten doen? Maar wat was nou... Uh, de, de, de, de, het, het, het uitgangspunt van die conferentie was: wij gaan een conferentie houden met Israël en Palestijnen over een twee -staat -oplossing om dat te bereiken. En als Israël weigert om leuk mee te doen, als Israël weigert om de compromissen te doen die wij van, verwa van hen verwachten, dan zal Frankrijk de Palestijnse staat erkennen. Ja. Dus, dus wat, wat is dat dan voor vredesoverleg? Het is van. Uh, uh, uh, jullie gaan meedoen aan de conferentie en dan gaan we naar ja. de Palestijnse staat toe werken en als jullie niet meedoen gaan we die staat alsnog uh, uh, gaan we die staat alsnog erkennen. <grijgene> uh, dat is ook een lekker signaal naar de Palestijnen ja. het wordt een houding gegeven van ja, jullie kunnen vooral dwars liggen jullie hoeven vooral geen compromissen te doen ja. jullie hoeven vooral niks op te geven want die staat die gaan we toch wel erkennen. Ja. compleet bizar als er één partij is die juist onder druk zou moeten worden gezet ja. om juist zelf compromissen te sluiten om juist wat welwillender te staan dan zijn het de Palestijnen dan is het niet Israël ja. Um, het zijn de Palestijnen die bij elke poging eigenlijk dwars uh, liggen uh, terwijl vanuit Israël toch echt een stuk meer bereidheid is mm -hmm. en um, ja het is natuurlijk heel uh, schizofreen dat uh, de Nederlandse dat de Franse regering daar dan zijn houding uh, over inneemt, dat helaas ook uh, Nederlandse partijen uh, zoals de PVA D66 en zelfs toen ook het CDA uh, destijds uh, zich daar ook voor uitspraken uh, dat Israël uh, onder druk moest worden gezet um, een beetje uh, natuurlijk ook met, uh, met Van Acht natuurlijk die daar dan... Ja, ja misschien. Uh, tegelijkertijd zie je dat die legitimiteit van Israël wordt gewoon uh, aangevallen uh, in VN-organisaties. Uh, ik noemde net al de, de Mensenrechtenraad, maar ook bijvoorbeeld UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties. Um, ja, die hebben moties aangenomen uh, bijvoorbeeld over Jeruzalem. En dat gaat dan over de heilige plaatsen in Jeruzalem. In Jeruzalem heb je natuurlijk islamitische heilige plaatsen, zoals de Al-Aqsa Moskee. Maar je hebt natuurlijk ook uh, de Tempelberg en de, de westelijke muur, de Klaagmuur. Uh, wat voor Joden heilige plekken zijn. Nou, en in die uh, resolutieteksten wordt continu, wordt bijvoorbeeld de term Kotel, uh, de westelijke muur, uh, de Klaagmuur, wordt continu vermeden. De naam Tempelberg wordt continu vermeden. Wat wordt er gezegd? Het gaat over Al-Burak Plaza. Al-Boerak Plaza is dus de nieuwe islamitische naam voor ja. uh, de klaagmuur. Al-Boerak was het paard van uh, de, de profeet Mohammed. Ja. Het verhaal is dat uh, de profeet Mohammed die ging bidden op uh, ja, de tempelberg. En die zette zijn paard even vast aan die muur. Uh, dus, dus eigenlijk de, de klaagmuur wordt ook al geclaimd van daar Mohammed Mohammeds paard neergezet. En uh, ja, de tempelberg uh, wordt dan alleen naar, maar uh, Wordt alleen maar uh, de, de Al-Aqsa-moskee en de, uh, de Rotskoepel wordt genoemd. Hè, de Tempelberg, die hele benaming uh, ontbreekt. Dus de hele Joodse geschiedenis, de Joodse historische religieuze banden met de stad Jeruzalem. worden gewoon compleet ontkend door een organisatie die zich juist zou moeten inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed Ja, want dat is inderdaad ook wel. Want dat, dat lees je inderdaad ook, uh, ook in het boek wat ik, wat ik eh, nogmaals ook de luisteraars ook echt ook kan aanraden. Inderdaad, dat er ook in dat inderdaad... Over dat zelfs inderdaad ook allemaal, ook opgravingen, cetera En dat archeologie, dat dat ook een hele grote rol ook in, die, in die regio inderdaad ook, ook speelt. Van, van nou en ook van inderdaad, ook het vinden ook van, van bronnen. Ja. Dat dat ook een hele strijd ook op, uh, op zich ook is. Maar uh, en, dan, en dan ga ik ook, uh, ook een beetje ook richting de afronding. Hoe zie je nou uiteindelijk, nou Paul? Hè, we hebben dit nu ook allemaal, allemaal besproken. We hebben. Het, het, het, hebben, hebben we, historisch perspectief gegeven. Mm. Ik denk dat ze duidelijk ook... op de huidige situatie ook zijn ingegaan, maar... hoe zie je nou uiteindelijk... de toekomst voor, uh, voor je, voor Israël? Zie, zie je die somber in? Of ben je, ben je er toch op positief uiteindelijk? Zie je toch nog wel lichtpuntjes... ook aan het einde. Um, van de... Nee, ik zie zeker uh, lichtpuntjes. Uh, ik denk namelijk ten eerste... dat de status quo... in Israël en de Palestijnse gebieden... Um, dat die... die is niet perfect, maar die is lang niet zo slecht... als heel veel mensen denken... Mm. Um, de, uh, de meeste mensen kunnen daar redelijk vreedzaam leven. Uh, dus dat, dat ten eerste. Hè? Als je de mm -hmm. situatie in ZL en de West Kurdanow vergelijkt met, weet ik, met, met, met Syrië, uh, om maar iets te noemen, dan is natuurlijk uh, zijn de Palestijnen er in de West Kurdanov er vele malen beter aan toe. Ook als je kijkt naar levensverwachting. Dat is het beste van de Arabische wereld. De levensverwachting in de Palestijnse gebieden is hoger mm -hmm. dan zelfs in Hongarije. Ja. Uh, dus dat is niet ontzegd dat het perfect is, maar. Um, het wordt soms wel gedacht dat het heel erg is en, en mm -hmm. het, het, het, het valt nog wel een beetje mee. Um, ten tweede denk ik dat er um, meer toch begrip komt voor de houding van Israël. en mm -hmm. Meer een besef wat er nou voor nodig is om daar vrede te stimuleren. Als je daar vrede wil stimuleren is het in, in de eerste plaats van belang om niet eenzijdig Israël onder druk te zetten. Ik denk mm -hmm. dat beide partijen zullen compromissen moeten maken zullen dingen moeten opgeven die voor hen waardevol zijn uh, Israël heeft getoond in het verleden dat het daartoe bereid is, de Palestijnen hebben die bereidheid toch minder getoond ik denk dus dat um, de Palestijnen echt naar de onderhandelingstafel moeten worden uh, um, uh, geduwd eigenlijk ik denk dat Nederland um, daar een positieve rol kan spelen door um, toch te zeggen Hé, Palestijnen we geven jullie zoveel ontwikkelingshulp maar wij verwachten wel dat jullie vervolgens onderhandelingen aangaan, dat jullie wel vervolgens onder tafel gaan zitten met de Israëli's om tot een oplossing te komen. En dat je daarbij niet alleen maar vasthoudt aan je eigen eisen, maar ook bereid bent om iets op te geven, juist in het belang van de Palestijnen zelf. Um, de Nederlandse uh, uh, regering of de Tweede Kamer heeft gisteren een positieve stap, een beetje in die richting gezet. Mm -hmm. uh, heeft namelijk een motie aangenomen van uh, SGP, PVV en Forum voor Democratie. Um, ...die uh, de Nederlandse regering oproept om het anti israël sentiment die anti israël obsessie mm -hmm. van de VN... ...om daar nou eens wat van te zeggen. Omdat de Nederlandse mm -hmm. regering zich daar eens tegen uitspreekt. Mm -hmm. En uh, het stemt mij heel positief dat die motie met ruime meerderheid is aangenomen. De enige partijen die tegen hebben gestemd uh, zijn de PvdA, de Partij van de Dieren, DENK, GroenLinks en de SP. Uh, nou betekent dat bijvoorbeeld hè, D66 wel gewoon voor deze motie mm -hmm. heeft gestemd, mm -hmm. uh, wat ook uh, positief is. Mm -hmm. um, dus... Ik hoop dat het nieuwe kabinet, dat de nieuwe regering toch een wat realistischere koers gaat varen ten opzichte van Israël. Mm -hmm. Niet alleen in het belang van Israël, ook in het belang van de Palestijnen, want voor hen is het natuurlijk ook van belang dat daar gewoon een vrede komt. En ook in het belang van Nederland zelf. De economische betrekkingen tussen Nederland en Israël zijn, um, ja, zijn, uh, zijn gewoon goed. Er uh, zijn ook hele goede wetenschappelijke betrekkingen. De, de high-tech sector levert gewoon uh, belangrijke producten... aan de aan Nederlandse uh, innovatieve bedrijven. Uh, de een landbouwsector, die enorm innovatief is... levert ook hele hoogwaardige uh, producten, bijvoorbeeld ja, kunstmeststoffen... Mm -hmm. aan de Nederlandse landbouwsector, wat uh, enorm uh, ja, belangrijk is... Gewoon voor de Nederlandse economie en vooral voor die high-tech sector... voor de landbouwsector. En uh, ja, dat is gewoon voor ons van belang om met zo'n land... gewoon goede betrekkingen te houden... Um, dus ik hoop dat het nieuwe kabinet dat, uh, dat ook zal waarmaken. Ja, dat, uh, nou, ik, ik hoop het, ik hoop het uh, oprecht inderdaad ook, uh, ook van harte... Inderdaad ook dat het in ieder geval ook niet ook alleen bij woorden... want dat zie je ook meestal, maar dat het ook in ieder geval bij daden... Ook, uh, ook in ieder geval dat het ook, uh, ook in verder ook wordt, wordt gerealiseerd. Ja, dat uh, moet nog blijken ja. natuurlijk. Maar uh, de, ja, de aanzet is toch uh, uh, ja, stemt denk ik wel, wel hoopvol. En uh, we blijven natuurlijk het uh, allemaal kritisch volgen... Uh, maar um, ja, wat deze motie betreft in ieder geval denk ik dat het nieuwe Nederlandse kabinet uh, toch op dit gebied voordeel van de twijfel uh, uh, verdient um, dus ja we gaan kijken wat, wat er van komt we gaan, het, we gaan het afwachten. Paul, mag ik jou ontzettend bedanken voor de ontzettend leuke uitzending. Ja, dankjewel, uh, ik vond het zelf ook ontzettend ja, leuk. Dus uh, en, uh, en luisteraars, we hebben, we hebben ontzettend veel uh, nog ontzettend veel leuke, leuke uitzendingen in de, in de Pijplej, wat dat betreft. Dus ik zou vooral jullie ook willen oproepen. Blijf vooral lekker luisteren. En uh, ja, inderdaad ook weer uh, ook tot de volgende keer.